7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... hoort u over strenger toezicht op webwinkels. En over de dooi in de relatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat hoort u nu ook al. Bij Jan van der Putten in het NOS journaal.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 Volgens mij kunnen we met de huidige Amerikaanse regering afspraken maken... zodat we onze geschillen kunnen beheersen. Het Westen vreest dat Iran werkt aan een kernwapen. Rouhani wil het gesprek met de Amerikanen aangaande... om over de meningsverschillen te praten. President Obama zei in een toespraak dat een akkoord met Iran... over het nucleaire programma mogelijk is. Een ontmoeting tussen Rouhani en Obama bij de VN bleef uit. De afgelopen dagen werd over een mogelijke ontmoeting volop gespeculeerd.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 Vanmorgen meldt de Telegraaf dat de NS op het hoge treinen hoger 200 km per uur wil laten rijden. Volgens de NS klopt dat niet en blijft de beoogde maximumsnelheid 300 kilometer.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 niet aan de regels houden, kunnen een boete tot 250.000 euro krijgen. In het centrum van Tilburg is een gokhal overvallen. De dader is er volgens de politie met een onbekend geldbedrag te voet vandoor gegaan. De overval op de gokhal Jacks Casino was vannacht rond half twee. Deze man zag het gebeuren. Een donkere man binnengelopen. En dan uh, vroeg gewoon uh, aan een meisje die binnenwerkt: gewoon alle geld. Hij trekt een pistool. Ja, dan wou gewoon alle geld hebben. Voor zover bekend handelde de dader alleen en is er niemand gewond geraakt. De politie in Tilburg is op zoek naar getuigen. Het dodental van de zware aardbeving gisteren in het zuidwesten van Pakistan... is opgelopen tot 208. Dat meldden de lokale autoriteiten aan persbureau Reuters. Meer dan 370 mensen raakten gewond. Gisteren werden nog 39 doden gemeld. Het aantal is naar boven bijgesteld nadat de honderden ingestorte huizen waren doorzocht. De beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De VVD-fractie in Roermond is verder verzwakt. De partij heeft raadslid Guido Lomans uit de fractie gezet... waardoor de VVD nog uit drie leden bestaat. Tot ruim een week geleden telde de VVD in Roermond nog elf raadsleden. Tijdens de fractiezetten van Lomans heeft volgens de VVD niets te maken... met de recente afsplitsing van onder andere Jos van Rijen, en Dree Peters. De VVD laat alleen weten dat er geen vertrouwen meer is in Lomans. Dan nog het weer. De mist lost geleidelijk op. In het uiterste noorden kan een bui vallen. En in het zuiden schijnt soms de zon. Het wordt 17 tot 19 graden en er staat weinig wind. Morgen en vrijdag meer zon. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker. Het eerst even een waarschuwing. Want in het zuiden van het land heeft het verkeer nog altijd last van dichte mist. We staan de files op de A7 van Horen naar Amsterdam bij Zaandijk. 4 kilometer. En vanuit Zaandam naar Amsterdam op de A8 bij Oostzaan 3 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. bij spijken nog 2 kilometer, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. En op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam... bij Broek in Waterland 5 kilometer. Stand van zaken in Nairobi bij het winkelcentrum. Hoort u zo dadelijk. Uw vermogen verdient serieuze aandacht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven op deze woensdag 25 september. De dag waarop we kunnen constateren dat twee gezworen vijanden weer praten. Voorzichtig en aftastend, maar ze praten wel. Daar kunnen we samen uitkomen. Al dus de tolk over president Rouhani van Iran. Ja, die hamerde op diplomatieke oplossingen voor conflicten in de wereld. Dat deed hij... Tijdens een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En daar was natuurlijk met spanning naar uitgekeken. Ook het geschil tussen het Westen en Iran over het Iraanse nucleaire programma... dat moet worden opgelost door overleg. Al dus Rouhani. We gaan naar Teheran, naar onze correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, wat zijn de opmerkelijkste dingen die jij hebt gehoord in zijn toespraak? Thomas Erdbrink. Ja, ik hoorde hem wegvallen tijdens de, de opening. Helaas, ik hoorde een klein een klikje proberen? op de lijn. Ja. Nou, kijken of we hem opnieuw kunnen bereiken. Precies. Thomas Erdbrink over ja. die toespraak. Daar is hij. Ja. Thomas, ja, daar ben je. Heel goed. Ja. Nou, dat ja. gaat snel. Gelukkig maar. Zeg, ja. Ik zei het net al, uh, Rouhani het natuurlijk op uh, diplomatie. Daar zit het hem in. Het uh, conflict over een nucleaire programma moet worden opgelost. Zijn dat de meest opvallende ja. dingen in zijn toespraak? Uh, nou ja, het meest opvallend is natuurlijk wat hij niet heeft gezegd. Er was geen donderspeech uh, waarin de holocaust in twijfel werd getrokken. Hij, uh, hij, hij zei niet dat het vervloekte Westen moest ophouden... Met, zijn, met, het, met het uitoefenen van een hegemonie over de rest van de wereld. Uh, tenminste, hij zei dat niet in, in zoveel woorden... zoals president Ahmadinejad dat altijd zou zeggen. Wat hij probeerde was met een soort ja, wollig en onbegrijpelijk taalgebruik... een ander geluid te laten... Te horen dan wat we de afgelopen acht jaar uit Iran hebben gehoord. Ja, je wou maar zeggen: als je het vergelijkt met de vorige, met zijn voorganger, president Ahmadinejad, is dit iets heel anders? Is dit ook wat de mensen achter Rouhani willen? Ja, absoluut. Kijk, uh, natuurlijk, het, het hele idee achter, achter Rouhani lijkt toch te zijn dat het, dat Ira dat het Iraanse leiderschap uh, een soort nieuwe relaties met de wereld wil maken. Zonder daar overigens al te veel compromissen uh, met hun eigen ideologie over te hoeven te sluiten. Dus uh, een verandering in uh, toon uh, uh, an, eerder dan een verandering van. Tactiek, een verandering eh, waarin, eh, waarin Iran dus meer glimlachend naar de wereld toe staat. Maar wat niet betekent dat ze dan vervolgens gaan stoppen met hun nucleair programma. Of bijvoorbeeld de steun aan Hezbollah in Libanon opgeven. Of laat het Godverhoede zoals de Iraniërs zouden zeggen. Israël zouden erkennen dat soort dingen gebeuren niet. Maar er wordt op een andere manier gepraat. Ja. En, en waarom dan? Waarom zouden ze die toon dan nu aan het veranderen zijn? Nou ja, ik kijk Iran heeft natuurlijk de afgelopen jaar, de afgelopen jaar de. Of onder en mede door het beleid van president Mahmoud Ahmadinejad heel veel vijanden gemaakt. En uh, hoewel, wat lang, hoewel zijn beleid lang werd gesteund door de Iraanse leiders, is het nu toch wel duidelijk uh, dat dat in Iran niet zo heel veel heeft opgeleverd. Er zijn sancties tegen dit land. Het land is politiek uh, en internationaal volledig geïsoleerd. Dus er is een soort ommekeer gekomen in het denken van die leiders waarin ze zeggen van ja, we moeten toch iets doen. Nou, laten we het dan doen Hassan. Uh, Hassan Rohan die hebben ze dan tegen elkaar gezegd. Laten we wat vriendelijker met de wereld praten. Nou, of dat echt op lange termijn ook uh, vrucht gaat afwerpen, dat moeten we nog maar zien. Maar uh, Iran uh, staat voor nu veel positiever naar de buitenwereld toe. Uh, Rouhani zei ook nog iets interessants over die sancties, hè? dat uh, volgens hem niet de Iraanse politieke elite leidt onder de sancties, maar vooral het gewone volk. Daar heb jij je al wel eens over uitgelaten in het Radio 1 journaal, dat, dat klopt hè? Nou ja, dat klopt natuurlijk, want als je, als je kijkt, hè, de, de Iraniërs die, die, die verkopen bijvoorbeeld nog maar de helft van hun olie. Nou ja, de opbrengst daarvan uh, gaat uh, eerst natuurlijk naar het instand houden van de staat. En dan pas uh, naar de, uh, de wegkwijdende middenklasse uh, die steeds maar moet omgaan met hogere prijzen en inflatie en, en, en, en, en de valutavermindering van de Iraanse munt. Uh, zegt, deze sancties zijn inhumaan, ze treffen de verkeerde mensen. Wij, de machtige Iraanse staat, hebben er absoluut geen last van. Maar uh, ja, ons arme volk uh, wordt wel langzaamaan aan de bedelstaf gebracht. Uh, verander dit in zijn landschap. Goed. Thomas Erdbrink vanuit Teheran over de toespraak van de Iraanse president Rouhani. 12 minuten over, zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het worden twee spannende dagen op het Binnenhof. Algemene beschouwingen, het belangrijkste debat van het parlementaire jaar... over de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. En de grote vraag is of de Tweede, kabinet, tweede Kamer en het kabinet zaken met elkaar kunnen doen. Politiek redacteur Margriet Boer schetst het politieke speelveld. Niet alleen het begrotingstekort bezorgt het kabinet Rutte heel wat hoofdbrekens. Ook de achtzetelstekort in de Eerste Kamer duidelijk is dat de bezuinigingsplannen van het kabinet... aangepast moeten worden om in de Senaat een meerderheid te halen. Daarom zijn de fractievoorzitters Zelstra en Samson... van VVD en Partij van de Arbeid... deze dagen niet onvriendelijk over de alternatieve plannen van de oppositie. Nou, ik zie al aanknopingspunten, overeenstemming. Er is grote overeenstemming over de voorstellen... om de economie te gaan stimuleren. Nou, ik zie in het kamp van de oppositie veel voorstellen... die heel bruikbaar zijn. Dus dat wordt een interessante en constructieve zoektocht met elkaar. En we moeten elkaar elders vinden. Want het kan niet zo zijn dat we in dit land... Uh, in een diepe crisis zitten en dat we met politiek gekakeel niet tot besluiten komen. De oppositiepartijen leggen vandaag een hele reeks voorstellen op tafel... zoals zij vinden dat het verder moet met ons land. Wij moeten af van dat pad de verkeerde richting uit. Wij moeten op naar een pad van lastenverlichting, van geen nivellering... van een overheid die niet steeds groeit, maar die ruimte schept voor de samenleving... waar banen uitkomen. Als het kabinet goed kijkt naar wat er in de oppositie gezegd wordt... is er eigenlijk... Eén geluid, versnel die hervormingen, pas op met die lasten en hou nog ruimte om te investeren. Want dan hebben we kans om ook uit deze economische problemen te komen. Een aantal oppositiepartijen hoopt en verwacht dat het kabinet duidelijk maakt op welke terreinen er zaken gedaan kunnen worden. Welke ruimte wil men bieden? Is men bereid om ook echt eigen plannen bij te stellen? Op die vragen zal duidelijkheid gegeven moeten worden. Ik verwacht dat er mogelijkheden voor het kabinet zitten. Ik denk dat iedereen toch vooral zal kijken naar uh, ja, een al of niet... Uh, Toenadering tussen kabinetten en delen van de oppositie. Omdat we allemaal weten dat het zonder die toenadering niet gaat lukken tot aan de kerst. Niet alle partijen hebben dezelfde verwachting. Geert Wilders van de PVV heeft geen goed woord over voor die oppositiepartijen... die zich constructief willen opstellen. Wat een slappe harris allemaal hoe ze daarmee omgaan. Dat maakt niet echt indruk. Wilders denkt vandaag maar vijf minuten nodig te hebben in het lange debat... om zijn punt duidelijk te maken. Economische crisis, beleid moet anders, vertrouwencrisis, Rutte moet weg... En, uh, ook van de SP hoeft het kabinet niet veel te verwachten. Zaterdag demonstreerde deze partij nog tegen het kabinetsbeleid. En voorman Emiel Roemer ziet het debat dan ook verzanden. Ik denk dat het een, uh, natuurlijk een, uh, een, een politiek geharwaar wordt over cijfertjes. Daar ben ik bang voor. Uh, liever niet. Ik hoop dat het een, uh, een discussie wordt over uh, fundamentele keuzes... hoe uit de, uh, de crisis te komen, hoe het vertrouwen van mensen te herstellen... Maar je merkt ook dat partijen aan het insteken zijn van uh, kunnen wij nog wel of niet op de bagage dragen van de VVD gaan springen. En uh, ik denk dat het eigenlijk namelijk een vrij zinloze exercitie gaat worden. Zelstra en Samson weten dus dat er bij de SP en de PVV niets te halen is. Dus kijken ze vooral naar CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Met hen zijn er mogelijkheden om kabinetsplannen bij te stellen. Maar op welke punten laten ze in het midden? We zullen kijken waar dat dan het beste kan... en op welke punten we dan tot elkaar kunnen komen. Ik bespreek dat met de oppositie, want als ik één ervaring heb... Dus zodra ik dat via u doe, dan op een of andere manier lukt het nooit. De komende maanden moeten belangrijke beslissingen genomen worden. In oktober staan de pensioenplannen op de agenda... en in november het belastingplan. En daar zullen de oppositiepartijen het kabinet te hulp moeten schieten... En wat Zelstra van de VVD betreft zijn er kansen genoeg. Ik heb daar wel vertrouwen in. Het zal soms met de, uh, partijen zijn, bijvoorbeeld via het CDA. Soms via d 66 met Christelijk of met GroenLinks. Uh, ik zie die wisselende meerderheden uh, wel zitten als je kijkt naar de plannen die voorliggen. Of deze positieve voorspelling van Zelstra ook uitkomt, moet de komende tijd blijken. Vandaag en morgen kan hiervoor de eerste aanzet gegeven worden. Ja, beschouw, de algemene beschouwingen straks verder voor na acht uur. En u leest daar ook veel meer over op onze website, nus.nl. Ja, en Mino Remmers die houdt zich er ook mee bezig vanochtend. Mino, hoe wordt uh, dit deze week ja. door jouw gasten ervaren? Deze spannende week, zoals uh, maar geen ja, boeren zijn. Ik zou je zeggen. Ja, we zitten net vanuit de bouwketen. Kwamen een beetje in mineurstemming, moet ik zeggen. Ondanks dat de vlag in top al is geweest hier in Waarden. Twee onder één kapper wordt hier gebouwd. Ik stap nu even naar binnen. Ruime woning. Wat, uh, wat hier wordt neergezet. Door uh, het bouwbedrijf waar we zijn. Oscar en Piet Veerman. Ja, dit is ook zo'n project waarvan jullie eerst... Het zijn twee huizen onder één kap. En jullie hebben er eerst zelf één uh, ja, gefinancierd, hè? Ja, ja. We hebben dat zelf uh, gefinancierd. Leg even uit, waarom? Om de eenvoudige reden, als je er één verkocht hebt... dan moet je eigenlijk gaan starten. Anders loop je de kans dat de allereerste koper afhaakt... omdat je niet start. Dus uh, ga je beginnen in twee onder één kapwoningen... moet je daar in één keer bouwen. Dus dat is de reden waarom je dus start... en het zelf voorlopig voorschiet. Uh, We hoorden net al dat uh, jullie verschillende projecten... Uh, ja, eigenlijk al helemaal teken klaar hebben. Die liggen op de plank, maar die kan je niet maken. Nee, dat klopt. Eigenlijk omdat dus de verkopen achterblijven. Omdat de bank... Wat moet er nou gebeuren? Want daar moeten we het een beetje over hebben. Hè? Algemene beschouwingen, ze beginnen eraan in Den Haag. Nou, ja. Een tip voor de politici. Uh, de financieringsvoorwaarden verruimen. Zodat mensen ook veel makkelijker kunnen, gefinancierd kunnen krijgen. In Duitsland kun je bijvoorbeeld voor, voor bijna de helft van de rente kun je, kun je lenen. Ja, en dan wordt het heel anders. Als dus je natuurlijk twee keer zoveel geld of anderhalf keer zoveel geld kan krijgen bij de bank... Ja, dan kunnen opeens mensen veel makkelijker uh, een huis aankopen. Koud watervlees bij de bank moet weggenomen worden. Precies. En wat moet er nog meer gebeuren? Ik denk dat uh, de verhuurdersheffing van tafel moet... of de verplichting uh, bij de woningcorporaties neerleggen... dat ze daarmee gaan investeren, zodat de woningmarkt op gang gebracht wordt. Want ook zeg maar, in die verhuurdersmarkt is het belangrijk... dat er dus geïnvesteerd blijft worden... zodat de werkgelegenheid op gang komt. En nu is het... Wat lijkt mij dat een puzzel voor jullie? Want vader en zoon, hè? ja. We zitten elke dag maar weer proberen een volgend project van de grond te krijgen. Want de jongens zijn hier bijna klaar. Ja, dat klopt. We hebben nu uh, ja, voor een x-aantal miljoenen, zo'n 15 miljoen aan projecten, kanten klaar liggen. En daar zijn omgevingsvergunningen voor afgegeven. En ja, daar willen we wel starten. Hebben we zelfs al verkopen tot stand gebracht. Maar te weinig. We moeten tegenwoordig 70% verkocht hebben om überhaupt te kunnen starten. Nou, Het grote probleem is natuurlijk dat de desbetreffende mensen hun eigen woning verkocht moeten hebben. En dat het lukt niet. Lukt niet. En, des, en ten gevolge daarvan kun je dus eigenlijk zelf ook niet verder. En ja, op die manier hebben kopers, acht à negen stuks, hebben dus in een bepaald project gewoon af moeten haken. Gaan we even boven kijken. Het is bijna klaar hier, hè? Hier is het. Uh, hier. Zo goed is het oh, even een zaklampje erbij. Want het is, dat is ook nog een grap. Ze willen heel graag een meterkast en elektriciteit hier. Want dan kunnen ze hem opleveren. Maar dat schijnt een enorme toestand te zijn. Het lukt maar niet dat het energiebedrijf langskomt, geloof ik. Hè? Hoe nee. zit dat nou, Oscar? Nou ja, je vraagt van tevoren vraag je de energie aan. Je betaalt 100% vooraf. En daarna uh, moet je afwachten wanneer ze komen. Dat is nog niet duidelijk. Nou, de leidingen zitten er allemaal in, zie ik. Ja, de leidingen zitten er verder allemaal in. En uh, ik heb net gisteren iemand uh, hier op visite gehad... van de, degene die het aanlegt... En ja, die uh, gaat overleggen en dan hoor ik binnenkort wanneer het gaat worden. Ik hoor buiten al allerlei bouwgeluiden... dus ik geloof dat nu het licht wordt de boel aan de gang gaat. Dat is het ook, hè? Al het beton, alles moet wel van tevoren afgerekend worden. En verkopen, dat is dan twee. Precies, je moet zelf investeren. De en facturen die... zullen onderweg als de beton mogelijk komt aangereden. Nou, dat is een beetje snel geredeneerd, maar het gaat wel zo ongeveer, ja. ja je moet heel uh, veel liquiditeiten voor, op handen hebben om gewoon de zaak gaande te houden. Hebben we er toch nog wel zin in in deze dag? Ja, het is hartstikke leuk. Bouwen is leuk. Ja. Ja. Bouwen is leuk, je hoort het. Aan de slag dan maar. Job Bakker bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Ja, eigenlijk valt het allemaal reuze mee hoor. Het is uh, nog geen 15 kilometer file, alles bij elkaar. Wel een aanrijding op de A15 vanuit Europort naar Gorkum. Dat zorgt uh, tussen Pernis en Knooppunt Ridderkerk voor een file van 4 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. De bloedige gijzelingsactie in een winkelcentrum van Nairobi is nu echt voorbij. Gevolgen van het drama zijn groot. 61 burgers zijn gedood, net als zes militairen... zei de Keniaanse president Kenyatta gisteren op televisie. De terroristen zijn volgens hem verslagen. Ladies and gentlemen, as I had vowed earlier... we have ashamed and defeated our attackers. I report with great sadness that 61 civilians lost their lives in the attack. Six security officers... also made the ultimate sacrifice... to defeat the criminals. De aanval begon zaterdag en is opgeëist... door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Getuigen die aan de dood ontsnapten... vertelden gisteravond hoe vreed het eraan toe ging Ook kinderen werden niet gespaard. En hij zei... je zei niet, onze dames en kinderen. Waarom zou ze ons And his colleague opened fire. They weren't shooting to scare, they were shooting to kill. They aimed low at where the people were crouching and they just opened fire. De vrouw werd een nauwe nood gered door haar man. Daarna stond haar man op om met de schutter te praten. I I got up and and I I went to talk to the gunman. Um, and um I said the shada and he asked if I was a Muslim. I said I am. Ze mochten ontsnappen omdat ze moslim waren. Maar, zo benadrukken ze, deze aanval heeft niets met de islam te maken. This is not islam. Islam is peace. In zijn tv-speech zei de president dat elf daders zijn opgepakt... en vijf mensen zijn aangehouden. Hoeveel mensen zijn omgekomen is nog onduidelijk... omdat er tientallen mensen onder het puin... van het deels ingestorte winkelcentrum zouden liggen. Vanaf vandaag... Gelden in Kenia drie dagen van nationale rouw? Oh. En straks na acht uur hebben we weer contact met Nairobi, met onze correspondent daar, Koert Lindeijer. Santana, hoort u, say it again. Mm, Oké, okay. vijf minuten voor, half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Consumenten worden beter beschermd als ze op internet iets kopen. De Tweede Kamer heeft namelijk een wet... waarin onder andere staat dat u eerder te horen krijgt... of er bijvoorbeeld extra kosten betaald moeten worden... als er gekocht wordt bij een Nederlandse uh, of Europese webwinkel. Sleehakken, plateauzolen... Accessoires, digitale camera's, allemaal in de kleuren van nu. Voor half tien stelt, morgen in huis. Gemakkelijk en snel. Ook via internet. Speelgoed, kifs en bijjous en games. Uh, Lego. En nu even bestellen. Zo, ik ben klaar dit jaar. Dan kun je de folder met spectaculaire aanbiedingen nu al bekijken en meteen shoppen. Dus Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag vertrouwd winkelen bij winkels die je kent. Ja, en de Tweede Kamer heeft daar dus een wet over aangenomen. Ga naar Martijn Hos van de Thuiswinkelorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Consumenten worden straks dus beter beschermd. Uh, kunt u het nog eens uitleggen op wat voor manier dan? Ja, we denken dat in 2014 de consumentenbescherming een heel eind vooruit gaat. In feite gaat het om verplichtingen die te maken hebben met het informeren over de consument. Wat zijn rechten zijn, ja. op het moment dat hij online koopt. En de zichttermijn zelf van 7 dagen nu naar 14 dagen in 2014. Dat betekent dat je als consument gedurende 14 dagen straks mag kijken thuis. Of de spulletjes die je hebt gekocht ook de spullen zijn waarvan je dacht dat je ze kocht. Oké, okay, en dan komt dat een beetje overeen met de regels zoals die bestaan bij het, nou ja, het ouderwetse winkelen, zullen we maar zeggen. Als je naar een winkel toe gaat. Nou ja, uh, uh, zeker. Want uh, daar gelden andere regels. Voor onze leden zelf maakt het niet uh, heel erg veel uit die uh, 7 à 14 uh, dagen. Omdat de leden van de thuiswinkelorganisatie nu al aan klanten bieden dat zij 14 dagen thuis mogen, mogen kijken. Uh -huh. Maar uh, de belangrijkste uh, winst eigenlijk van dit wetsvoorstel zit in uh, nou ja, dat we in heel Europa dezelfde regels gaan krijgen. En dat is natuurlijk voor de groei van e-commerce en uh, buitenlandse consumenten die ook straks weten wat hun rechten zijn als ze hebben Nederlandse webwinkels kopen, een ja. uh, grote winst. Ja, dus het besef is doorgedrongen dat uh, internet niet stopt bij de grens. Nee, want de Europese Commissie die heeft als ambitie neergezet, uh, en deze regels komen uit Europa, daar zijn ze gemaakt. De Europese Commissie heeft als ambitie neergezet dat we naar de 20% grensoverschrijdende aankopen moeten gaan in 2014-2015. Dus we lopen wel wat achter op die ambitie, maar deze regels gaan daar zeker bij helpen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat wij nog wel wat uh, dat wij vinden. Ja, krijgt die consument niet meer bescherming dan hij eigenlijk nodig heeft. Want die consument is uh, heel mondig en die weet over het algemeen heel goed wat zijn, uh, van zijn rechten zijn. Maar als hij het ergens niet mee eens is, dan laat hij dat ook wel weten. Ja. En we hebben specif twee specifieke problemen met uh, de richtlijn. Maar welke dan? Nu zegt u u vindt de consument te veel beschermen, maar hoe dan? Want waar moet de consument bijvoorbeeld naartoe als hij iets in Frankrijk bestelt? Ja goed, die consument die kan zich in zijn eigen land tot Europese consumentenplatforms wenden als hij over de grens bestelt. Maar uh, uh, ja, die twee onverkwikkelijkheden waar ik het over heb, uh, het zijn, uh, gaat over deelleveringen. Uh, ik uh, hoorde net in de intro muziekje, uh, je koopt plateauzolen en een, uh, en een digitale camera. Die zit in één bestelling, maar je krijgt ze niet uh, gelijk uh, geleverd. En we hebben, uh, de Europese regelgevers hebben bedacht van nou, oké, okay, dan gaat de zichttermijn uh, gaat pas gelden op het moment dat je het laatste product hebt ontvangen. Terwijl die producten helemaal niks met elkaar te maken hebben. Dus dat is een uh, hele rare regel. En ik denk uiteindelijk dat dit soort regels zich tegen consumenten zelf gaan, uh, gaan keren. Ja, maar ik denk ook dat het knap lastig zal zijn dat als jij uit Frankrijk iets bestelt. En het komt niet helemaal goed aan om dan je, je, je recht te halen. Op dit ah, ja, moment. dat is uh, de, de, de proof is uh, in de padding. En wat je op het ogenblik ziet is dat uh, ja, keurmerken zoals wij ook hebben met de Thuiswinkel Waarborg... gaan kijken van oké, okay, uh, hoe kunnen wij die consumenten uit het buitenland uh, helpen... Ja, dus we zijn nog niet helemaal klaar, begrijp ik al. Nee, nee ik, uh, uh, het consumentenrecht is wat dit betreft nog lang niet uh, uitontwikkeld, uh, zie je. En ja, uh, uh, uh, yeah, uh, daar is nog een boel uh, winst te maken. Martijn Hos van de Thuiswinkelorganisatie, dank u wel. Graag gedaan, fijne dag. Hetzelfde. Zweden zijn praktisch. Misschien herkent u het. Zit u net aan uw voorgerecht in uw favoriete restaurant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 Of. Moeder, ik wil bij de revue... Dan mag ik uw applaus voor... Bob Zon. Of Flikken Maastricht... Laat dat wapen vallen! Ga nu naar televisieer.nl en stem. Dit is Radio 1. Half acht, het NOS-journaal nu, Jan van der Putten.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 Het dodental van de zware aardbeving gisteren in het zuidwesten van Pakistan is opgelopen tot ruim 200. Dat melden lokale autoriteiten aan persbureau Reuters. Gisteren werden nog 39 doden gemeld, meer dan 370 mensen raakten gewond. En het agentschap Telecom gaat bedrijven die schade tijdens graafwerkzaamheden veroorzaken strenger aanpakken. Het agentschap heeft 30 bedrijven op het oog die bij zeker 1 op de 7 graafwerkzaamheden kabels en leidingen beschadigen. En de boete voor zulke bedrijven kan oplopen tot een kwart miljoen euro. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Severin, goedemorgen. Goedemorgen Hoe gaat het eruit zien vandaag? Het was nog wat, wat mistig vanochtend. Ja, het weerbeeld lijkt erg sterk op de afgelopen dagen. In het zuiden weer de dichtste mist, daar slechte zicht. Vooral langs de zuidgrens op dit moment zichtwaarden van 50 tot 100 meter. Daar zijn ook enkele spitstroken dicht, begreep ik. Dus daar zit een kleine wereld op sommige plaatsen, maar het is heel plaatselijk. Dus je kan echt van goed zicht ineens in slecht zicht terechtkomen. Ja. En dat betekent dat het erg lastig is op de weg. Nou, En de zon, gaan we die nog zien? Dat denk ik ook wel. Ook weer opnieuw in het zuiden. Want daar is juist geen bewolking en daardoor is de mist ontstaan. Ja, het is, een, het is een nare wereld. Ja, gisteren ook. Omdat we vrijwel dezelfde situatie hebben. In het midden en noorden veel bewolking. En in het uiterste noorden is de bewolking dik genoeg... om later vandaag zelfs wat motregen los te laten. Temperaturen dan in het noorden ook het laagst vanmiddag. Een graad of 17. En in het zuiden, als de zon er echt lekker doorkomt... dan kan het 21 graden worden op het Vrijthof. Michiel Severin, tot over een uur. Nou, waar leidt al die mist toe? Gisteren zagen we vrij heftige ongelukken, John Bakker. Onder andere op de A50 in het zuiden. Hoe is dat op dit moment? Nou ja, dat valt op dit moment reuze mee. De enige file die er in het zuiden staat is op de A58... vanuit Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunten Baars en Oorschot. Een file van 4 kilometer of dat iets met de mis te maken heeft, durf ik op dit moment niet te zeggen. En voor de rest valt het eigenlijk allemaal reuze mee. Niet meer dan 20 kilometer alles bij elkaar. Wel nog aardig wat vertraging op de A7. Van Horende naar Amsterdam, bij knooppunt Zaandam, 5 kilometer. En door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A15. Van Europort naar Rotterdam, bij rotterdam IJsselmonde, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Nou, ook wel eens lekker zo weinig file. John Bakker, we spreken je later en we gaan naar de NS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 De Economy Service, voor Volkswagens van vijf jaar en ouder. Kijk op Volkswagen.nl. Vijf minuten over half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De NS, we zeiden het al, wilde geld zien voor het Vira debakel En flink ook. Erik Trinthamer van de NS heeft vanochtend bij ons gezegd... dat er een claim is ingediend van honderden miljoenen euro's. En niet alleen bij het bedrijf Ansaldo Breda. De moedermaatschappij staat garant, heeft een garantie afgegeven voor het geval dat Ansaldo-Breda niet aan haar verplichtingen kan voldoen, en dat is de reden waarom wij ook de moedermaatschappij nu aanspreken. Ga naar Italië naar onze correspondent Rob Soudberg. Rob, en hij stelt dus niet alleen Ansaldo-Breda aansprakelijk, de fabrikant, maar ook het moederbedrijf dus Finmeccanica. Is dat een bijzondere stap van NS? Nou ja, er zal iets heel simpels achter zitten van een kale kip kun je niet plukken. We kennen natuurlijk allemaal de verliezen van Ansaldo Breda van de afgelopen jaren. 2011 760 miljoen, 2012 180 miljoen. En zo gaat het al acht, negen jaar lang leidt dit bedrijf verlies, dit Italiaanse spoorwegbedrijf. Uh, en ja, als je dan al honderden miljoenen wil gaan claimen bij zo'n bedrijf, is het ook logisch dat de NS nu zegt, nou ja, als we het dan misschien daar niet kunnen halen, dan stappen we onmiddellijk naar Finmechanica toe. Nou, dat hebben ze vanmorgen gedaan. Ja, en um, hoe, gaat het, uh, hoe gaat het dan verder? Want Finmechanica, hoe, hoe is daar de solvabiliteit? Hebben die wel geld? Ja, Kijk, Finmechanica is natuurlijk het op één uh, op na grootste industriële bedrijf van, uh, van Italië. Het is een megabedrijf uh, wat onder meer zich ook bezighoudt met vliegtuigbouw en wapensystemen. Bedenk, Finmechanica gaat straks voor ons delen van die toekomstige JSF in elkaar zetten. Uh, daar zijn ze goed in. Vliegtuigen in elkaar zetten. En ze zeggen ook al jaren, we willen terug naar kernactiviteiten. Het bedrijf is krachtig dus wat ik net zeg, in wapensystemen, in vliegtuigbouw... maar die treinen, daar willen ze eigenlijk al uh, meer dan een jaar van af. Dat Ansaldo Breda, dat staat ook in de verkoop, dat weten we. Al meer dan een jaar uh, staat het bedrijf in de etalage... om zeg maar, een partner voor het bedrijf te vinden. Men vindt ook dat, dat, dat Ansaldo Breda veel te klein is om verder te gaan. Nou, partner die we hebben gezien... afgelopen jaar was Hitachi uit Japan. Die zou mogelijk geïnteresseerd zijn. Maar ja, het is daar ook wel heel stil geworden om die mogelijke overname... Want ja, Ansaldo Breda blijft natuurlijk maar negatief in het nieuws komen. En begint een steeds minder aantrekkelijke partner te worden voor bedrijven. Hmm, ja, dus uh, waar hangen die gesprekken met Hitachi dan op? Is dat puur uh, de negatieve beeldvorming rondom Ansaldo Breda? Of heeft dat met meer te maken? Ja, wat, het, wat je natuurlijk nu moet bedenken in zo'n internationale markt en, en, en het drama wat zich in Nederland en België afspeelt rond die vira, dat heeft natuurlijk internationaal ook publiciteit gekregen. En is al een ander bedrijf geïnteresseerd in Ansaldo Breda, dan, dan volgen ze natuurlijk ook die berichtgeving. Alleen is de situatie op dit moment blijft nog steken in wat we nu weten, hoe ver zijn we daar nu mee, in claims. Claims van de NS die er liggen. Uh, verweer van Ansaldo Breda. Er is nog geen echte of verliezer of winnaar uitgekomen. Nee. En we zitten een beetje in dat luchtledige. Ik denk dat daarom een bedrijf als Hitachi ook niet wil beslissen. Maar ik heb daar in het verleden ook al met voorlichters over gesproken... bij Finmechanica. Zij verwachten wel een enorme uh, negatieve dreun... Nog meer voor Ansaldo Breda als zij op een moment, moment als verliezer... uit deze hele juridische strijd tevoorschijn komen. Ja, nu komt deze uitgebreidere schadeclaim van de NS daar ook nog weer eens overheen. Het gaat om honderden miljoenen euro's. Is er al op gereageerd in Italië? Nou, ik heb morgen geprobeerd de internationale voorlichter wakker te bellen. Uh, dat lukte niet, maar... Uh, zo waar echt één minuut voordat ik in, uh, live ging in het gesprek met jullie kreeg ik een, een, een, een berichtje op mijn uh, telefoon van de voorlichter van Finmeccanica en zegt, Finmeccanica zal niet reageren. Finmeccanica reageert niet op juridische zaken zoals de claim uh, die, zoals die nu naar buiten komt van NS Nederland. We zullen ze daar niet over horen. Nou, goed. We zullen wel wat horen, maar voorlopig dus niet van Finmeccanica. Het moederbedrijf van Ansaldo Breda. Rob Zouderberg, dankjewel. Waar u wel veel over gaat horen en al heeft gehoord, Guillaume Lippens, goeiemorgen. Goeiemorgen. Is die prachtige prestatie van Ellen van Dijk. Goud bij het wielrennen. Uh, jij zei al, ze kan het. Uh, ze heeft ja, dus je, dat geld fantastisch heb ik verdiend. Juist, zo <laughs> ja. is dat. In de pocket. Een fles wijn jouw kant op. Uh, ja. Maar toch, ze heeft het mooi gedaan. Hè? Want het, het was een lastige... mentaal kan ik me ook voorstellen. Een lastige race. Ja, dat, dat is het. Hè. Kijk, We hebben er ons allemaal natuurlijk van tevoren al uh, rijk gerekend... omdat ze gewoon verreweg uh, de grote favoriete was. Alleen, uh, wat blijkt dan, uh, dat ze toch... Ja, een eeuwige twijfelaar is dat ze vooraf twijfelde, omdat het zuur niet uit de poten verdwenen was, zoals ze dat zelfs zo mooi zei, na die tijdrit. ze twijfelde onderweg toen ze meteen zag dat ze een riante voorsprong had, dan heb je toch vaak dat de meeste renners dan denken van, ja oké, okay, dit gaat goed, van Dijk dacht, oh dan ben ik waarschijnlijk te snel gestart, en dan zal ik straks wel die felle die, die, die, die start komen. moeten bekopen, ja. precies en, en zo ging het maar door, tot op de streep en zelfs na afloop, toen ze zichzelf nog even terug zat, zag in die laatste de honderden meters uh, op een groot videoscherm. Toen schudden ze nog het hoofd van ja, het ziet er helemaal niet uit, maar <tie> ze is gewoon wereldkampioen. en uh, ze heeft het echt fantastisch gedaan. En uh, mooie opvolgster van Leontien van Morselen als uh, wereldkampioen tijdrijden. En uh, toch ook een uh, mooi boegbeeld voor het Nederlands wielrennen naast Marianne Vos. Absoluut. Eerst het zuur en dan het hoed. Dat geldt niet voor de volleybalheren. Ja, Die liggen eruit op de EK. Um, ja, het zat er wel een beetje in. Maar hoe, hoe is het met de opbouw van volleybal? Gaan we ooit weer internationaal succes behalen? Nou ja, dat is wel de bedoeling. En uh, natuurlijk, hè, een paar jaar geleden dieptepunt niet eens geplaatst voor het EK. Uh, toen telden we helemaal niet meer mee. Uh, nu wel weer gewoon naar dat EK toe. Maar ja, één potje gewonnen in uh, die eerste uh, poolfase. En uh, daarna gewoon in de tussenronde meteen worden uitgeschakeld door Italië. Is trouwens geen schande hoor. Want het is nee. dus, uh, de bronzen medaillewinnaar van de, de Olympische Spelen in uh, Londen. Uh, maar toch, hè, je verwacht iets meer. En dan zeker na die eerste set. Uh, Nederland won die eerste set tegen Italië. Toen dachten we toch met z'n allen weer... Even terug aan 1996, Atlanta, dat prachtige toernooi... dat gewonnen werd door Nederland in die finale tegen Italië. Maar ja, daarna was het gewoon simpel hoor. Italië 25-18, 25-21 en weer 25-18. Dus ja, het, het, het stokt allemaal nog een beetje dat eerherstel van het Nederlandse team. En uh, het, het duurt echt nog wel even voordat ze weer echt op dat topniveau zijn. Laten we eerlijk zijn, ze zitten nu in de B-categorie. Nou, over... Uh... Topniveau gesproken. Het voetbal, het bekertoernooi... dat zijn weer traditionele verrassingen. Hè? Amateurclubs die profs uitschakelen. Altijd leuk. ja Niet voor die profclubs, maar nee. wel uh, voor, voor het voetbal in het algemeen. Dat, dat maakt dat bekertoernooi ook zo leuk. Hè. We zitten alweer in de tweede ronde. En uh, er zijn er toch weer drie amateurclubs... die meteen hup, op die eerste dag uh, profclubs hebben uitgeschakeld. Uh, nou, wat dacht je van IJsselmeervogels? Die kennen we natuurlijk nog uit het verleden. Uh, heeft al vaker gestunt in, uh, in de beker. Nou, die hebben Helmond Sport uh, verslagen. Na verlenging weliswaar. Capelle heeft uh, Almere City verslagen. Allerlaatste minuut van de verlenging een doelpunt. En uh, Excelsior. 31, dat klopte Willem II uh, uit Tilburg. En uh, dat, dat zijn dan eigenlijk de grote stunts. Er was ook nog een echt heel serieuze uh, wedstrijd: uh, Herakles tegen RKC. Dat werd uiteindelijk 1-0 voor Heracles. Speelde trouwens uit bij RKC. En ook in de verlenging. Dus wel allemaal spannende wedstrijden. Het zijn nog niet echt de wedstrijden met de grote namen. Daarvoor moeten we vandaag wachten. Ajax komt in actie, Utrecht komt in actie. AZ, PSV, nou noem ze allemaal maar op. En ja, morgen dan is er ook een hele aardige wedstrijd. Dat is misschien wel de kraker. Dat is Herenveen tegen FC Twente. Als je kijkt naar het niveau van beide ploegen. Ja, precies. Nou, Daar gaan wij morgen ook over verder praten. Gio, dankjewel. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Politiek gaat in de onderhandeling tijdens de algemene beschouwingen... over ja, de economie, de toekomst van ons land, komende twee dagen. Dat merken we natuurlijk straks, wat daar uit gaat komen. Kan trouwens wel even duren. Myno Remmers is op de steiger op de bouwplaats... en heeft het over geld dat moet rollen en plannen die er ook nog zijn. Maar nog in de knop. Hoe voorkom je nou, Maino, dat die niet in de knop gebroken worden? Dat ze toch door kunnen? Juist dan. Daar gaat het bij Radix en Veerman ook een bouwbedrijf van 71 jaar oud. En ze hopen natuurlijk toch uh, voldoende aan klussen te komen. Maar het valt allemaal nog niet mee. In de bouw heerst algemene malaise. Het ene en na het andere bouwbedrijf valt om. We hebben het er al over gehad. Bouwprojecten komen niet op gang. De banken doen moeilijk. Daar moet allemaal veel meer beweging in komen. Even naar Ger, uh, uh, Melvin en Gert-Jan zijn druk bezig met een laatste muurtje... wat hier gebouwd moet worden. Ja, wat, wat, wat moet, wat, hoe zien jullie de toekomst? Hè? Als je merkt dat je in 2009, 2010 dat het wat uh, slechter was... Ik merk 2011, 12, 13 uh, dat wat omzet betreft dat allemaal beter gaat. Maak me niet zo zorgen. En jullie vaste dienst allebei? Ja, we zijn allebei in vaste dienst. Ja, bij dit bouwbedrijf dus? Ja. Want ik hoor van vader en zoon, ze moeten alle zeilen bijzetten om weer het volgende project aan de gang te krijgen. Uh, dat kun je beter aan vader en overvragen. vragen. Dat is waar, ja. Ja, ja. En weten jullie al waar jullie hierna naartoe gaan? Qua werk, qua, qua klus? zou ik even niet Ja, kleine, kleine projectjes eigenlijk. Ja, niet, uh, onderhoud en zo. Ja, onderhoud en uh, klein, klein spul. Dit is al uh, anderhalf jaar de grootste klus die wij, uh, wij hebben eigenlijk. De rest is allemaal klein, uh, klein spul. Maar hebben jullie er een beetje vertrouwen in dat het de komende jaren wel uh, aantrekt, beter wordt weer? Ik denk het wel. Wat ik net zeg, ik denk dat, dat, uh, dat het alleen maar beter kan worden. En we hebben de zeven slechte jaren weer gehad, dus de zeven goede jaren komen toch weer. En vandaag moet er een muur gemetseld, zie ik. Een hele mooie muur. Ja. Ondertussen eventjes naar Oscar en Piet Veerman, de eigenaren van het bouwbedrijf. Zeg, we hebben het al gehad over de banken. We hebben het, algemene beschouwingen, hè. er moet veel meer, er moet iets aan de btw gedaan worden. Ja. Wat moet er nog meer gebeuren om het op gang te krijgen voor de bouwbedrijven? Ik denk dat als wij de pensioenpot van 1000 miljard... voor een gedeelte zouden kunnen inzetten voor de woningmarkt... dat dan de woningmarkt echt vlot getrokken kan worden. Er wordt te veel geïnvesteerd in het buitenland? Ik denk het haast wel, ja. Waarom niet gewoon in Nederland? Er zijn zelf mogelijkheden voor. Ja, maar ja, de, de, is het tegenwoordig dat uh, de woningcorporaties ook heel voorzichtig doen met projecten? Ja, dat heeft alles te maken tegenwoordig met die verhuurdersheffing waar ik het al eerder over had. En die verhuurdersheffing uh, die zou eigenlijk ook gewoon ingezet moeten worden als een verplichting om te investeren in die woningmarkt. Nu is het een ordinaire heffing waar het Rijk weer uh, het zoveelste gat mee probeert te dempen. ja. He? dat het een beetje opgepikt wordt in Den Haag. We hadden het net nog over die energieaansluiting. Dat is ook een raar verhaal. Toen zeiden wij hier net ook typisch Nederland. Er moet hier een, een meterkast komen. Het moet gewoon elektriciteit in. Deze twee onder één kapper die jullie bijna klaar hebben. En dan? Ja, je kunt dat aanvragen via aansluitingen.nl. En dan, en dan gaat het. Noem heel die riedel dus op waar we het net over hadden. Wij mogen het aanmelden bij aansluitingen.nl. Vervolgens gaat de netbeheerder Stedin die, uh, gaat dat uh, in behandeling nemen. Die besteedt het uit aan Jules. Zij besteden het weer uit aan een combi-aannemer die heet Heimans En die besteedt het weer uit aan een bedrijf, dat heet in dit geval Klein, die het aan gaat leggen. En dat ligt er nou nog niet? Nou ja, ik hoop dat binnenkort gelegd gaat worden, ja. Dit zijn de punten, hè? Da daarop gaat het mis in dit land, zei u net. Dit zijn inderdaad de problemen. En die problemen zijn niet van vandaag of gisteren. Die voeren we al jaren met ons mee. En de nutsaansluitingen, om dat maar even als item nu te gebruiken... is één van de grootste zeg maar, frustraties die we in de bouw kennen. Gaat u het 71 jarig bestaan van het bouwbedrijf Vieren... Nee, want ik vind dat geen mooi getal om dat te vieren. En bij crisis moeten jullie halen het wel Wij halen het natuurlijk wel. Wij gaan verplaatsen naar de kinderdagverblijf. En daar gaat het ook niet helemaal goed mee, geloof ik. Maar hij immers. Wij gaan hem volgen. En het is niet makkelijk in de bouw. Op de weg wel, John Bakker? Ja hoor. Ja, hè? ja het valt allemaal reuze mee hoor. Mooi 13 zo. files, nog geen 40 kilometer bij elkaar. Nou, niet al te veel bijzonderheden. behalve op de A15 van Europort naar Rotterdam. Er stad bij Rotterdam, IJsselmonden, file van vier kilometer na een ongeluk. Ze zijn de boel aan het opruimen. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem, bij Renkum, twee kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Klimaat tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt sinds het aantreden van Rouhani als president milder te zijn geworden. Maar de toespraak van de Iraanse president Rouhani voor de vergadering van de Verenigde Naties Algemene Vergadering gisteravond liet nog wel heel veel te raden over. We gaan daarover praten met Midden-Oosten-deskundige Hendriks Hendricks... van instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe beleef jij die toespraak van de Iraanse president? Heb jij wel wat, wat gehoord? Nou ja, eh, ik zou willen zeggen wat jullie correspondent eh, Thomas Edbring al eerder zei. Eh, het gaat vooral om wat je niet gehoord hebt. En dat is eh, de, de vergelijking met Ahmadinejad, die met zijn enorme tirades... dat is allemaal achterwege gebleven. En voor de rest zijn er een aantal positieve eh, geluiden eh, geuit door eh, Rouhani. En ja, dat zet een beetje de, de, de, de toon voor wat er natuurlijk moet komen gaan. Maar niemand had denk ik realistischerwijs kunnen verwachten dat dit meteen... Eh, de grote opening zou zijn. En je ziet ook het feit dat die, die uitwisseling van handdrukken... niet heeft plaatsgevonden. Dat, met name ook aan de Iraanse kant... er heel voorzichtig moet worden geopereerd. En uh, dat is begrijpelijk. Want na zoveel jaar vijandschap uh, gecultiveerd hebben... tegen de Verenigde Staten... Ja, is dat een omslag als die omslag er zou komen... die je niet in uh, twee, drie stappen maakt. Nee, laat staan uh, op een avond met een toespraak natuurlijk. Ja. Uh, Kunnen we wel spreken van... Uh, want je hebt het over de positieve punten uit die toespraak... van een door in de ijzige verhoudingen tussen Iran en de Verenigde Staten? Is die door oh, ingezet? Ik zou denken dat het politieke weerbericht niet onmiddellijk zou luiden... Uh, van uh, uh, het gaat dooien. Nee. Maar uh, voorzichtig, er is een, mogelijk is er dooiopkomst. opkomst. Er is in ieder geval een uh, temperatuurstijging. Ja, uh, maar voordat de vorst heel kwijt de grond is... Nou, dat zal natuurlijk nog heel lang duren. De, okay. Dat zou het weerbericht zijn wat ik zou afgeven. Ja. Maar dan moet, dan moet die geestelijke leiding... want die staat natuurlijk achter of boven Rouhani... hoe je dat ook maar wil zien, daar ook in mee willen gaan. Willen ze dat, denk je? Nou kijk, dat is het, uh, het mogelijk hoopgevende. Kijk, uh, het is eerder misgegaan in 2003 toen een vergelijkbare uh, reformistische president... of misschien nog reformistischer dan Rouhani in het verleden heeft laten zien... Uh, ook een, uh, een veelbelovende opening leek te kunnen gaan maken. En uh, die move die was zo populair en die zal ook nu nog populair zijn... bij de Iraanse bevolking, uh, dat Ghamenei uh, toen gewoon de rem heeft uh, opgezet. En ik denk ook omdat hij niet wilde dat Ghatamins populariteit nog zou stijgen... Omdat die dan met deze uh, overwinning uh, zou gaan lopen. Uh, dus uh, uh, gaat of gaat mij niet, de hoogste leider, kan dat direct. Maar wat hoopgevend is dat alles erop duidt dat eh, Ghamenei eh, staat achter die toenaderingspoging. En nou ja, dat, dat geeft er ook meer eh, realistische eh, mogelijkheden. En eh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat eh, ook Ghamenei weet eh, dat eh, Iran ontzettend veel last heeft... van bijtende sancties, met name het feit dat ze geen toegang meer heeft... tot het internationale betalingsverkeer. Eh, Thomas Erbrink zei al, eh, 50% van zijn olie kunnen ze slechts exporteren. Eh, de, en dat is de lifeline van Iran, dus Iran zit ook in een erg moeilijk parket. En als Gamenei gaat praten over heldhaftige flexibiliteit... dan weet je dat er heel grote problemen zijn... en dat hij zijn mensen voorbereidt op veranderingen. Het doet mij een beetje denken aan de vrede... of de mapensensland die gesloten werd tussen Iran en Irak... in 1988, na acht jaar oorlog. Toen heeft Ghomeini, de stichter van de Iraanse Republiek... ook gesproken van een bittere pil die soms wordt doorgeslikt... omdat toen de krachtsverhouding zodanig ten nadeel van Iran... was. Ja. En ik denk dat dat ook een belangrijke rol speelt. Ja, Dus zij willen uit die geïsoleerde positie ja. komen. Ja. Wat, wat hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar verder te bieden? Nou ja, de Verenigde Staten zijn natuurlijk de, de sleutel tot de opheffing uh, van die sanctie. Dat is het allereerste wat Iran nodig heeft. Dat er weer gewoon geopereerd kan worden in de internationale uh, economische wereld. Uh, maar als er tot een overeenstemming zou komen, en dan is het uh, een uh, heleboel alsen. Uh, ja, Dan zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden. Want um, het zou politiek heel veel opleveren. De hele situatie met Syrië komt anders te liggen, wat voor Obama een hoofdpijndossier is. Mm -hmm. uh, uh, de, de invloed van van, Hezbollah op, van Iran op Hezbollah... vermindert ook de dreiging... naar Israël. Dan is er ook misschien geen kans meer... op een gewapende aanval op Iran... wat meteen een grote oorlog zou worden. Dus uh, uh, dat zijn allemaal dingen... die voor Obama ook heel interessant zijn. Maar ook in economische termen. Ik bedoel, Iran is natuurlijk een geweldige markt. Alles moet vernieuwd worden. De hele olieindustrie, de, de, de vliegtuigindustrie. Uh, uh, uh, als consumentenmarkt is het groot. Dus... Het is ook niet verbazingwekkend dat in 2003 ook een belangrijk deel uh, van de politieke establishment in, uh, in Amerika voor was. Uh, maar ook een belangrijk deel van de economische establishment en ook met name oliemaatschappijen. Dus uh, er zijn een heleboel perspectieven als het maar een beetje van de grond komt. Maar er liggen natuurlijk ook grote beren op de weg. En dat nucleaire dossier, ja, dat blijft natuurlijk een punt. De Iraniërs zullen het recht op verrijking nooit opgeven. Dat heeft hier nu ook gezegd en dat, dat zullen ze ook niet doen. Dat is voor hun zo essentieel, maar... Onder Gatami 2003, eh, toen is de, de, de extra verrijking, zal ik maar zeggen... een hele tijd stilgelegd. En dat zou ook kunnen. En Iran heeft onder het non-proliferatieverdrag... ook formeel het recht op verrijking voor vreedzame doeleinden. Dus daar zou men uit moeten kunnen komen... als de politieke wil aan beide kanten aanwezig is. Maar goed, dat is elke keer veel alsen ertussen. Ja, ja, ja. Eerst zien, dan geloven. Dat is trouwens ja. ook de reactie van Israël. Hè? Bertus Hendricks, Midden-Oosten deskundige... verbonden aan het instituut Klingendal. Bertus, dank je wel. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Ook de ochtendkranten blikken vooruit op de algemene politieke beschouwingen. Volkskrant beoordeelt de fractievoorzitters van de Tweede Kamer op hun debatkwaliteiten. De krant schrijft bij elke fractievoorzitter de sterke en zwakke punten op en haalt een typische uitspraak aan. Trouwens, ziet de algemene beschouwingen niet als het moment voor een breed akkoord tussen de coalitie en een oppositiepartij. De krant beschrijft de inzet van de politieke partij in het debat van vandaag en morgen. In Spits staat dat de OV-chipkaart nu steeds vaker wordt uitgecheckt. Steeds minder reizigers vergeten aan het eind van hun rit uit te checken. Blijkt uit cijfers die staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijna alle regio's checken de reizigers meer uit. Alleen in Zuidoost-Friesland en delen van de regio's Haaglanden en Gelderland... vergaten juist meer reizigers uit te checken. Klanten van ING en ABN AMRO kunnen binnenkort met hun betaalpas betalen... zonder een pincode in te toetsen. de schrijft dat beide banken hebben besloten... om het zogenaamde contactloos betalen in te voeren. Gaat om bedragen tot 25 euro nog. Daarboven moeten klanten hun pincode wel invoeren. Trouwens schrijft dat de Brabantse drinkwaterbedrijven... het herstel van verdroogde natuur in de provincie gaan betalen. Bedrijven gaan de komende vijf jaar maximaal 20 miljoen euro uitgeven... aan projecten die de verdroging moeten tegengaan. Het is dus voor het eerst dat de industrie zelf... de kosten van verdrogingsbestrijding betaalt. Drinkwaterbedrijf eh, Baband Water heeft 40 boorlocaties... die tot verdroging kunnen leiden. Schade aan boeren werd in het verleden al eh, gecompenseerd. De schade aan de natuur kwam op rekening van de belastingbetaler. Nou, de provincie heeft bedrijven daarom gevraagd... om vrijwillig mee te betalen aan de aanpak van de verdroging. Op de website van RTV Utrecht staat dat de voetbalwedstrijd... voor de vermoorde broertjes Ruben en Julian in Zeist goed is bezocht. In totaal kwamen zo'n 1250 mensen op de benefietwedstrijd af. De stichting RUJU... Die zamelde met de wedstrijd geld in voor een monument... ter nagedachtenis aan alle kinderen die door hun vader of moeder zijn omgebracht. De wedstrijd werd gespeeld tussen het RTL-sterrenteam en Lucky Ajax... met onder andere Mark van Bommel, bij het RTL-sterrenteam natuurlijk. Hij vertelt aan RTV Utrecht waarom hij meedoet. Ik heb zelf ook drie kinderen. Twee van elf, een tweeling, en, en uh, eentje van negen. Ja, dit grijpt iedereen aan, uh, of je nou kinderen hebt of niet. Dan nog na het aardelen staat een pleidooi voor regels tegen gif in wijnen. parlementariër ersten de lange eist dat Franse wijn... dringend zal worden onderzocht op landbouwgif. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van de Franse Consumentenbond. Die vond resten van landbouwgif in maar liefst 92 soorten Franse wijn. Ja, er werden 33 soorten gif aangetroffen... waarvan er zeven bekend staan als kankerverwekkend. Volgens de parlementariër moet Brussel nu maar eens... naar de consumentenlanden luisteren. In plaats van alleen naar de productielanden.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 UNIT4. Software vooruitgedacht. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvocars.nl UNIT4. Software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl slash cases.